En de regen door, deze oproep van Harper's Bazaar. Come to the sunshine. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 12 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond aandacht voor Maasluis Ahoy. Het Rotterdamse Wolfert College pakt examenstress aan met planten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 Dit is de late avond van Bert de Wolf. In days gone by there was a king, a fool for love and all it brings. So high and wise Could read your mind A fool for love And love is blind A crowded street An empty train A fool for love You cry in vain A fool for love A fool for love, a fool for love. In days gone by, there was a queen, a fool for love, and all it means. Red ruby lips, don't touch me eyes. A fool for love And love is blind A fool for love A fool for love A fool for love Like flowers in the rain I'm twisted up inside I'll never be the same Altijd vrij, Brian Ferry en a Fool for Love. En daarvoor Eddie Redder en Patience of Angels. Ons eerste onderwerp vanavond. Maasluis Ahoy op zaterdag 16 mei is een dag vol maritieme beleving. Wat er allemaal te doen is, hoort Herman de Bruin van Elsa van Lieren. Elsa, welkom! We gaan het hebben over Masluis Ahoy. Dat klinkt heel zeewaardig. Nou, dankjewel. Ja, heel fijn dat ik hier iets over mag vertellen. Um, ik heb de eer gehad vorig jaar om jullie voor het eerst uh, hierover te praten. Toen was het de eerste keer Masluis Ahoy. Toen hebben we gehoopt en beloofd eigenlijk... dat het een jaarlijks evenement zou worden. Omstreeks dezelfde datum. Dus het is nu uh, zaterdag 16 mei. Mm -hmm. uh, dit is eigenlijk een dag die gaat over het maritieme van Masluis. Uh, speelt zich af rondom de Buitenhaven... En daar is van alles te beleven en het is ook de start van het vaarseizoen van de historische vloot van de Sluis. Oké, okay, want die varen nog. Die liggen ja. niet alleen stil. Nee, dat is zo mooi. Um, het zijn uh, elf schepen die uh, met een grote regelmaat uh, varen. Maar dat is natuurlijk al fijn. Hè? Dat is al heel mm -hmm. wat. Maar het is ook fijn dat het publiek daarvan uh, deelgenoot kan maken. Door tickets te kopen kun je een vaartocht boeken. Okay. Um, en dat gaat via Ervaarna Sluis. En dan kun je uh, tot en met, uh, tot oktober zo'n beetje, uh, geregeld op zaterdag... een uh, een boeken om mee te gaan? Oh, dus hij loopt het hele seizoen door. Ja, ja het is uh, 16 mei starten we ja. en uh, het loopt het hele zomerseizoen door. Ja, en dat gaat alleen over de schepen, of is er nog andere zaken die ook belangrijk zijn om een sluis uh, even te bekijken? Nou, natuurlijk is het altijd leuk om uh, op een zaterdag naar sluis toe te komen, want uh, het pittoreske centrum leent zich enorm voor een gezellig uitstapje. En wat bijzonder is aan 16 mei is dat je in de buitenhaven zijn allerlei activiteiten. En het thema waar we voor gekozen hebben is trekkracht uh, dit jaar. Uh, dus we hebben ook een kleine link naar alles wat met touw en uh, trekken okay. te maken heeft. Uh, er zijn ook wedstrijden. Je kunt je ook opgeven, zeg maar. Uh, als jij denkt van nou, ons team is zo sterk. Wij doen mee met de touwtrekken. Maar uh, er zijn natuurlijk ook kraampjes om te bezoeken. En het is in Lothem een heel programma. Dus het wordt echt een dag voor, uh, nou ja, ik denk van iedereen... Uh, van, uh, nou ja, laten we zeggen dat je als je één bent nog niet zoveel kennis ervan heeft. Dan is het voor de gezelligheid. Maar zeker van, van vier tot vier 96 af, kan iedereen Dan komen. heb je wel activiteiten ook waar vierjarigen zich aan uh, kunnen ja. Bele beleven. Ja, ja hoor, ja. Ja, ja. Een hele mooie dag uh, om dat te doen. Uh, de website, misschien dat mensen even kaarten kunnen bestellen. Ja, of nou het is bestellen. sowieso. Kan via de website, hè? Ja, alles kan via de website van Loots M. Maar je kunt ook bij Ervaarmansluis kijken voor het boeken van de tickets van uh, het VA-programma. Even op de website kijken, gewoon op 16 mei zei je. 16 ja. mei, Kun je van je daar 10 tot doen? 4... 10 tot 4, dan kun je daar de hele dag bezig zijn met, ja, eigenlijk de havendagen van Maasluis zou je zo kunnen zeggen. Of, ja. Nou ja, we hebben natuurlijk al de prachtige furiade altijd aan het eind van het seizoen oh ja, in oktober. Nog, ja. um, uh, en dit is een beetje een, uh, een voorproefje daar naartoe. En een start daar naartoe, ja. Precies. Ja, inderdaad. Dankjewel uh, voor dit prachtige gesprek. Elsa van Lieren over de Maasluis. Ahoy, en dat is de hele zomer te bezoeken, maar 16 mei is de beste dag om te gaan, want dan start het hele situatie. Heel veel plezier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 Mes, amis, mes amours, mes, mes emmerdes, à corps perdu, accord perdu, j'ai cogé couru, assoiffé, à soi feuille obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est d'avoir je m'en accuse à présent, mes amis. Mes amours, mes, mes emmerdes, Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah, ouais. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge, Où l'argent, c'est dommage et peut ronner long jours Pour être fier, fier, je fier, suis fier, fier. Entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mes idées. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver je Mes amis. Mes amours. Mes emmerdes. Mes relations. Ah, mes relations. Sont. Vraiment sont. Haut placé. Très haut placé. Décoré. Très, très, très décoré. Influent. Très influent. donnant, Très donnant, Des gens bien. Très très bien.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 At least until tomorrow plechtige belofte van Deacon Blue. Nooit meer verliefd worden. I'll never fall in love again. En daarvoor Charles Aznavour. Een Zo Zometeen. Examenstress de deur uit. Dankzij planten. Myers is hier. Tensie And people in love. jaren 70 in volle glorie, dankzij Tennessee en People in Love. Ons volgende onderwerp. Leerlingen van het Wolfert College in de Rotterdamse Provenierswijk maken hun eindexamen dit jaar niet in een saaie, lege zaal, maar tussen de planten. Dat is goed voor de concentratie en vermindert stress. Terra Cox. En aan de telefoon examensecretaris Erik Carpier en Lisan Hagenaars van het management van de school. Erik, examenstress. Uh, het is nu natuurlijk de maand van de examens. Merk jij daar iets van bij de leerlingen? En zo ja, wat merk je dan? Wat ik, wat ik heel vaak merk is uh, dat de examens natuurlijk, natuurlijk de schoolexamens worden gedurende het schooljaar uh, op een andere manier afgenomen in, in lokalen. En dan merk je toch op het moment dat dan het centraal examen start, en dat doe ik nu al uh, 30 jaar, dat leerlingen dan toch met een heel ander gevoel de gym zou binnenstappen. Dan valt mij wel op, heel vroeger, dan moeten we echt heel lang teruggaan... had je gewoon één eindexamen, punt. Dat was het, erop of eronder. En, en nu heb je drie keer of meerdere keren zelfs een schoolexamen... en dan pas het eindexamen. Ja. Dus je zou zeggen, het is iets minder gewicht... maar het lijkt wel alsof het er steeds meer stress is. Heb jij ook dat idee? Ja, dat idee heb ik ook. En ik, ik moet toch constateren dat na corona... dat eigenlijk alleen maar wat groter is geworden... En vandaar ook uh, dit initiatief om toch op de een of andere manier te kijken... of je op, de, op een goede, verantwoorde manier uh, zeg maar stress kunt vermijden... op het moment dat je echt moet pieken. Want dat is waar, waar jonge mensen vooral tegenaan lopen. Dat ze vaak het gevoel hebben dat ze moeten pieken... en uh, dat toch ook wel onder druk plaats moet vinden. Zo'n gymzaal, hoe maak je die nou... Uh... ...stressbestendig, dat nieuwe plan van die planten, dat bespreken we daarna... ...maar je hebt daar vast al het een en ander aan gedaan. Ja, nou kijk, wat wij sowieso doen, ik denk dat wij dat als school altijd wel heel goed aanpakken... ...is bij binnenkomst in, uh, in de examenzaal zorgen wij altijd wel heel even voor een uh, goed contact... ...met de examenkandidaat, hè, door toch een klein beetje al op een uh, iets positievere manier te starten, door te zeggen, hé, fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Door heel even dat klein beetje stress verder te, te laten ontnemen. Maar daarnaast, en daar waren we wel heel erg van gecharmeerd, geloven wij ook echt wel dat een, een groene omgeving ervoor kan zorgen dat je uh, zeg maar meer die rust gaat ervaren in de examenzaal. Hoe kwam je op het idee... Ja, eigenlijk komt dat vanuit de plantensector zelf. Ja, van het bedrijf zelf, ja. die ons heeft uh, benaderd. Ja. Dat is een eerste testpilot. Dat is ook vogels. wel een slimme zet van, uh, van dat bedrijf. Nou, zeker. Maar in principe doen ze het natuurlijk in het bedrijfsleven al heel lang. Uh, ja. Ook voor een stukje verzuim. Dus het is niet een onbekend iets eigenlijk. Alleen, het is nu ook echt meer gericht op scholen... En ze hebben daar maar vier scholen voor uitgekozen, waaronder uh, onze school. Dus ja. daar konden wij ook zeker geen nee op zeggen. Ik vind het een heel mooi initiatief. Nou, De luchtzuiverende werking is niet zo heel groot, denk ik. Maar mentaal zal het echt wel wat doen, uh, groen om je heen. Ja. ja. We hebben het over het Wolfert, het Wolfert College. Wat ja. is dat eigenlijk precies voor school? Het is een school, uh, mavo HAVO vwo Waarbij uh, we eigenlijk uh, alleen de examens MAVO hier uh, aanbieden op onze locatie... De leerlingen die uh, op HVVDO-niveau uh, onderwijs volgen, die vervolgen hun weg op de Bentinglaan. Dat was uh, 300 meter zeg maar, van onze locatie verwijderd. Ja. En daar zit de bovenbouw, uh, HVVDO. De, die, zij zijn er eigenlijk gevestigd tegenover de oude ingang van Diergaarden Blijdorp. Aha, dat is duidelijk. Ja. Uh, nou hebben jullie dat idee omarmd. Uh, hoe heb je het verder aangepakt? Nou, dat moet ik wel zeggen, dat heeft het bedrijf Gardens eigenlijk heel fijn ja, gedaan. zeker. Wat wij, wat wij wel hebben gezegd, wat wij heel belangrijk vinden, is natuurlijk ook gewoon wel de regels rondom het examen nog wel te kunnen behouden, de afstanden. En ik moet zeggen, daarin hebben zij heel fijn nagedacht en ook wel een stukje ontzien. Want in principe komen zij de levering doen en moeten wij het alleen samen met de leerlingen dan gaan uitvoeren. En heb je al feedback van de leerlingen gekregen? Wat ze ervan verwachten? Oh, dat is wel een hele goede. Nee, dat is een hele goede. Nee, de verwachtingen zijn, uh, zijn hoopvol. <laughs> <laughs> eh, leerlingen geven wel aan, ja, we vinden het eigenlijk wel heel erg leuk dat jullie daar iets mee gaan doen. Eh, we hebben ook inmiddels ook uh, het, het licht in de gymzaal ook uh, aangepast naar uh, een andere ledverlichting. Dus meer, meer daglicht. Dus in plaats van het wat gelige licht, dat geeft ook wat minder warmte af. En de planten doen de rest als het goed is. Ja. Nou, we zijn benieuwd naar de examenuitslag. En die zullen we dan even vergelijken met vorig jaar. Dan weten we ja. helemaal zeker ja. of, het, ja. of het succesvol is geweest. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Erik Carpier, ja. examensecretaris ja. bij het Volverd College. En Lisanne Hagenijs van het Management. Ja. Ja. Dankjewel voor het de delen ja. van dit fantastische verhaal. Ja. Dit is een stiekem liedje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 Wil je één ding nog vertellen dat ik zoveel van je hou? Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Liedjes samen met haar jongere zelf, Miley Cyrus en Younger You. En daarvoor Paul Leeuw, een stiekem liedje. Zometeen, de genomineerde voor het Gouden Windei 2026. Na de Alessi Brothers, een O'Laurie. I'd like to stay in. Van twee hits zijn ze nooit gekomen, deze Lassie Brothers. En dit was de grootste, oh, lorry. Ons volgende onderwerp. Iedereen kan de komende weken stemmen voor het meest misleidende voedingsmiddel van 2026. Het product dat de meeste stemmen van het publiek krijgt, wint begin juni het Gouden Windei. Frank Lindner van Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin. Uh, Frank, welkom. Dankjewel, hallo. Ja, het Gouden Windei, wat is dat ook weer precies? Het Gouden Wintij, dat is onze publieksverkiezing om het uh, meest misleidende voedselproduct in de supermarkt. Oh, uh, ja. Zijn, ja, die zijn er dan dus blijkbaar? Ja, zeer zeker. We komen er echt wel achter dat heel veel voedselfabrikanten de voorkant van een verpakking uh, mooier maken dan de inhoud daadwerkelijk is. Ja, staan er dan leugens op? Of kan je dat uh, niet zeggen? Wettelijk gezien zijn het uh, niet leugens, maar als consument word je wel echt bedonderd als je bijvoorbeeld een knijpflesje van uh, café cheddar saus hebt. Mm -hmm. uh, waar vervolgens dan maar 1% van die cheddarkaasen uh, in zit. Ja, dan moet je voor achterop in de tussen de kleine lettertjes kijken. Ja, dan vinden we toch dat je bedot uitkomt. Of een uh, blikje John West proteïnetonijn... Uh, oh. Wat heel mooi is vormgegeven, waar je in sommige supers echt wel uh, tientallen centen meer voor betaalt. Maar ja, uh, Tonijn is sowieso al van zichzelf rijk aan eiwit. Dus, ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. Het is mag, het... maar dit kan niet door de beugel eigenlijk. Nee. Is het reclame van gebakken lucht? Uh, zo mag je het ook wel stellen, ja zeker. Ja, ja. Ja, ik vind dat de, de, de voedselmarketeers die, uh, die hebben daar absoluut wel een handje van. Ja. Jullie doen het voor de zestiende keer. Uh -huh, dat ja. klopt, ja. Maar elk jaar is het weer nodig, want de fabrikanten leren niks of weinig ja, nou, dat, dat, dat ze niet misleren, dat, uh, dat is gelukkig niet het geval. Want heel vaak is een nominatie van het Gouden Wind daar echt wel uh, aanleiding om uh, de, de verpakking dan aan te gaan passen. En dan krijg we vaak ook wel een belletje of een mailtje van de fabrikant. Oei, oei, sorry. Uh, ja, nee, we willen liever niet het Gouden Windij van Foodwatch winnen. Want dat is de prijs die geen enkele fabrikant wil. Nee. Um, maar goed, ja, we, we, we krijgen honderden en honderden klachten uh, op jaarbasis binnen. Dus maar ja, een, een verkiezing met, uh, ja, waar je dan als, als publiek uit honderden uh, moet kiezen, dat wordt een beetje te veel. Nee. Uh, dus we, we hebben het bij vijf kandidaten uh, gehouden. Het is zo dat wij uh, uh, als consumenten uh, eigenlijk binnen één seconde al een aankoopbeslissing maken. Mm -hmm. uh, en in die tijd kan je misschien een beetje een indruk krijgen van de verpakking en de kleur... en, en inderdaad he, het, uh, de smaak van een product of uh, uh, wat waarvan je denkt nou, dat is het, uh, het hoofdingrediënt. Maar je kan, je kan nooit uh, op de achterkant dan al hebben gezien van... Nou, we hebben bijvoorbeeld ook uh, een genomineerde, uh, dat is bijvoorbeeld een, een, een zakje uh, chipjes voor kinderen maar dan ook groot op de voorkant staat dat het gemaakt is van uh, linzen, het zijn dan uh, linzenchipjes, maar ja, kom je uh, op de achterkant, op de achterkant kom je er pas uh, achter dat het voor uh, bijna driekwart uit maisbloem bestaat okay. en voor min en voor minder dan 10 procent uit linzen, ja. Uh, ja, dan word je toch wel bedoeld. Ja, dat zeker. En de uh, lettertjes zijn ook nog zo klein, hè? die worden volgens mij steeds kleiner. Of ligt dat aan nee. mijn ogen misschien? Nou, dat, uh, <laughs> dat idee de deel ik wel met je. Maar het, het is ook nog eens zo dat uh, vanuit uh, de wet en regelgeving, dat is dan op Europees niveau uh, vastgelegd, dat voedselfabrikanten, die mogen op hun etiketten uh, en verpakkingen kleinere lettertjes uh, gebruiken dan bijvoorbeeld uh, wat er minimaal is toegestaan uh, uh, officieel bij nou ja. uh, boek, boeken, kranten en tijdschriften. Yes. Ja, je wordt bedoeld waar je bij staat. En een aantal kandidaten bij ons zijn dan ook hè, sapjes en siropen. Waarop de voorkant heel mooi uh, peer staat. Of dat het zou bestaan uit citrusfruit. Uh, nee. Of uit perzik. Nou, dat zijn vaak de. wordt gezien als wat luxere. Premium uh, fruitsoorten. Ja, moet je ook weer bij de ingrediënten kijken achterop. En dan zie je, ja, het product bestaat merendeels uit water, fructose fructosesiroop En ja, echt uh, amper uit die, uh, die eerder genoemde luxe fruitsoorten. Ja, één ja, of 2 procent of zo van die. Ja, sport. precies. Heel ja, weinig. Ja, ja, ja, heel weinig ja. Ja. Ja. Nou ja, het is allemaal duidelijk hoe het zit en hoe de consument misleid wordt. Maar de consument die denkt, ik, uh, ga, ik wil daar wat aan doen. Die kan ook stemmen, hè? Ja, zeker. En uh, wat dat betreft wil ik echt iedereen oproepen... om dit jaar uh, een stem uit te brengen op een van die genomineerden. En dat kan heel makkelijk via www.foodwatch.nl. Tot wanneer kan, kan, kan dat? Begin uh, juni. Ja. Maar uh, wacht er ook niet te lang. Nee, ik de... wou zeggen, doe het gelijk, want anders vergeet je het zelf weer... en dan wordt het weer niet gedaan. Dus als je denkt, ik ga stemmen, ga het meteen doen op uh, foodwatch.nl. Uh, ja, en jullie gaan dan de prijs uitreiken. We horen graag hoe dat in de loop der tijd gegaan is daarna. We houden jullie op de hoogte. Fijn, dankjewel. Frank Lindler van um, Foodwatch uh, Nederland over de, uh, ja, die gebakken lucht eigenlijk. Hè? Of het windrijf ja, 2026. Het ja. ja, dankjewel.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 if my life is for rent and i don't learn to buy well i decide It's really nothing Nothing I have, truly mine. Ze heeft haar leven te huur Dido en Life for Rent En daarvoor Art Carfunkel En Sometimes When I'm Dreaming En dat was de late avond van dinsdag 12 mei Morgen is er een nieuwe late avond Dan met Alfred Blokhuizen Houd voor de inhoud onze website Delateavond.nl En onze Facebookpagina in de gaten Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur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 we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears, wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait.